Meneer uh, wijst dat qua parkeerplaats en dat heeft invloed. Maar goed, ik vind dat eigenlijk uh, uh, niet voor ons, uh, qua bedenkingen, uh, niet, uh, ja, niet het grootste probleem. Ik denk dat, het, uh, uh, dat er een aantal andere zaken zijn die voor de, uh, de gemeenteraad, gewoon aan zich, voor de gehele gemeenteraad wel wat vragen zouden, uh, zouden moeten oproepen. En dat heeft toch wel te maken, denk ik, met uh, zaken als aansprakelijkheid... En, en juridisch verantwoordelijk gesteld worden, uh, planschade, dat soort zaken. En uh, nu heb ik het dus niet meer over het parkeren of over loslopende honden. Nu heb ik het gewoon over de, de, de Natuurbrug aan zich. En ik weet niet of, of, de voorst, of, dit, of we nu ook met dit onderwerp gewoon verder uh, kunnen. U heeft het woord. Ik, mag ik even reageren nog op meneer Baal? Ja. Ik vind het heel bijzonder dat GroenLinks acht minuten lopen lastiger vindt dan een parkeerplaats bij een stuk natuurgebied. Nou ja, het is niet ja. gek, hoor, want we, in principe zijn we geen uh, zeg maar, uh, partij die uh, voorlopen of tegenlopen is. We zijn ook niet... Uh, ja, dus nee. Daar, in ons partijprogramma staat er niets over. Over lopen. Dames en heren, ik stel voor dit onderdeel maar even verlaten. Ja, ik wilde... Braavits, meneer Davids wilde naar... Een ja, volgende aspect denk dat het wel losloopt als ja? iedereen een beetje met rekening met elkaar houdt, <lacht> toch? Um, nee, het, het, waar, waar, waar groenlinks wel, uh, of nee, waar, waar niet GroenLinks, waar de gemeenteraad uh, uh, scherp op zou moeten zijn, is of uh, de, de ...de constructie zoals wij als Sandvoet hierin zitten... ...of er toch niet bedenkingen zou kunnen oproepen. En bij mijzelf... Uh, ...doet dat het wel. Want we hebben gisteren... Uh, ...heeft mijn collega een aantal vragen gesteld. Uh, maar, maar één ding is nog steeds niet duidelijk... ...dat is bijvoorbeeld... ...voor wiens rekening de eventuele, eventuele planschade zou, zou komen. Uh, wij begrijpen dat er dan... ...ja, uh, praktisch gezien doorgestuurd wordt aan de projectgroep. Maar um, uh, is het ook dan contractueel afgedicht wie uiteindelijk die planschade betaalt... ...en hoe dat verdeeld wordt onder partijen? Nou, dat is dan één ding uh, waar, uh, waar, waar ik een, een bedenking bij heb. Want um, uiteindelijk gaan, gaan we hier als gemeenteraad voor het Zandvoortsbelang. En ik, ik vind het echt geweldig, die natuurbrug, en ik zal ook instemmen... En, um, maar die bedenking zal ik denk ik toch wel, wel aangeven. Wat een, ander, um, een, een andere bedenking zou kunnen zijn, is uh, uiteindelijk uh, is de provincie Noord-Holland de, de opdrachtgever van het uh, project. Um, maar de gemeente Zandvoort uh, zal als vergunningverlener de juridische procedures uh, uh, af, moeten, af moeten handelen. Ja, dat is ook zoiets. Dat gaat ook geld kosten, uh, als dat eventueel al zo zou zijn. Als zou iemand uh, maar op. Um, wat voor gronden dan ook bezwaar maken? Die juridische procedures moeten ook door iemand betaald worden. We hebben een, een, een huisadvocaat, maar die vraagt gewoon geld voor zijn uren. En uh, het lijkt me niet te bedoelen dat wij als standwoord, als wij wel onderdeels van dit verhaal zijn, voor dat soort zaken zouden moeten gaan betalen. De opdrachtgever is de provincie Noord-Holland. Waarom zij niet? Uh, uiteindelijk zijn we hier ook ingestapt met het idee, wij, uh, ons als standwoord mag het niets kosten. Um, verder weet ik niet of er nog andere inspanningen of kosten voor de gemeente Zandvoort eraan verbonden zijn... ...want uh, ambtelijke capaciteit uh, is in principe verwerkt in de, in de, in de leesjes. Alleen, uh, ik, ik, ik denk toch wel dat je daar iets van een stelpost voor zou moeten aanleggen. Want het is, het is net iets te, te, te globaal aangegeven van ja, de, de, de ambtelijke kosten die we doen, ja hoeveel dan... Die zijn, worden gedekt door de leesjes. Dat, dat zou wel iets concreter mogen. Dat is dan mijn laatste bedenking. Volgens u wel, voorzitter. voorzitter mag Dank u wel. U, meneer Babits, wil ik er toch wel even iets op zeggen. Want gisteren heeft uh, uh, buitengewoon raadslid heer Van Deursen daar een aantal vragen over gesteld. Vandaag staat er wat op, uh, op raadsnet met de antwoorden over de leesjes, over uh, de juridische... Dan denk ik van, heeft u wel overleg gehad met uw buitengewoon ja. raadslid? En vanmiddag op ik vier uur. indruk van niet. Ik heb vanmiddag om vier uur dus uh, overleg gehad. Er is dus nog er is dus geen, um, uh, dus geen concreet bedrag hè, wat wij als ambtelijke capaciteit hierin steken. Uh, heb ik niet kunnen vinden, in ieder geval niet op, op raadsnit. En er is ook geen uh, concreet bedrag uh, hoe wij denken dat dan... Dat dat dan afgedekt wordt door, door legers. Dus de twee bedragen die tegenover die over elkaar zijn... allemaal uitgelegd door de wethouder gisteravond. Ja, maar die Als bedragen... u niet vraagt ja, die... aan meneer Van Der wat er ja, uitgelegd ja. is, dan ja. zit u hier gewoon de vragen te stellen. Gewoon, dan moet u gewoon. Ik heb allen het woord ontnomen. Deze discussie heeft geen zin. Hooguit kan de wethouder nog een paar zaken aanstippen. Het is een standpunt in het kader van een bedenking van één van uwer. U kunt daarmee omgaan in uw stemgedrag zoals u wilt. Zo simpel is het. U hoeft het niet eens te worden op dit uh, punt. Mag ik daarop reageren? Uh, wat mij betreft niet. Ja, maar ik wil mij... Dat... Nee, maar het... daar gaat het niet om. Het... ...voorzitter het gaat erom... Ja. ...dat de wethouder heeft geantwoord antwoord op gegeven ...hoe het leesysteem in elkaar zit... Ja. ...dat de, de wethouder financiën ...met andere kosten bezig. ...dus het is gewoon bekend dat er geen bedrag is... ...en dan moeten we niet hier nu weer... ...nog een keer weer dezelfde vragen stellen... ...en als we elkaar dan niet begrijpen... ...wat ik best kan begrijpen... ...dat je dat allemaal niet over kan dragen naar nou elkaar... ...ja, dan moet u maar op een andere manier... Uh, Gaan vergaderen, want u zit hier ook namens D66, begrijp ik. Dus dan moet u daar even een systeem voor verzinnen. Maar niet ons de tijd uh, daarmee verzinnen. Bluis. Nou, ik dat, hoor. Meneer ik Babitz, nee, meneer Babitz, u krijgt niet het woord. Ik hoor meneer Babits zeggen dat hij een aantal extra bedenkingen heeft en die aan u voorlegt. U hoeft daar niet in mee te gaan. Dat daar gisteren antwoord op zijn gegeven, dat wil niet zeggen dat iemand daarmee hoeft in te stemmen. Dat is eigenlijk de kern van de discussie. Ik. Punt uit. Ik. Stop deze discussie op dit moment. Ik hoor straks wel in tweede termijn of u erover door wilt gaan, maar op dit moment niet. Volgens mij was dat het laatste wat u wilde zeggen, meneer Babits. Ja, dat, dat waren de bedenkingen. Inderdaad op basis van wat we gisteren gehoord hebben. Dank u, wel. Dank u wel. Meneer Paap, die zit wel een hele tijd te wachten. Of... Ja? Ja, ja. Meneer, uh, meneer Taters, u vroeg het woord. Ik wacht even het antwoord van de wethouder af. Goed. Meneer Simons. Sluit ik doen bij voorlopig gvb aan uh, voorzitter. Eerst even het antwoord van de wethouder. Wethouder, meneer Sandberg. Ja, ik wil even met het laatste van meneer uh, Barwits van GroenLinks even beginnen. Um, we zitten op dit ogenblik in een uh, proces. Als je gaat kijken van hoe het uh, systeem werkt is uh, degene die vergunning verleent is de gemeente Zandvoort. Dat werkt overal in Nederland zo. En degene die het aanvraagt is de provincie Noord-Holland. Daar hebben wij een systeem voor, dat heet leesjes. Met leesjes gaan wij, proberen wij in te schatten wat voor kosten naar ons kant op komen. Meneer Tone die is op dit ogenblik hard bezig met uh, een stuk die, nou ik vermoed, tweede, derde kwartaal uh, 2012, derde kwartaal 2012 uw kant op komt. Die heet kostendeckende leesjes. Ik denk dat u daar uh, veel aan zal hebben, want dan geeft u ook een inzicht in welke kosten wij hebben. Voorheen is dat niet gedaan. En uh, meneer Tone heeft ook in het verleden, in de afgelopen jaren, gekeken of het in onze regio gedaan is. Dat het antwoord is nee. Zandvoort zal, is daarin uniek op dit ogenblik. En Zandvoort gaat, is op dit ogenblik tot aan de punt, komma aan het uitzoeken hoe wij tot kostendekkende lees moeten komen. Dus uw vraag van uh, hoe zit het met de juridische kosten? Uh, moeten wij advocaten inschakelen, ja of nee? Wij maken uh, een inschatting met het aantal werken. Daar heb ik een memo over gestuurd in december 2010. Wat voor uh, kosten wij inschatten. Daar zitten ook juridische kosten bij, zoals u heeft gezien. Daar zitten een aantal opbrengsten tegen. Dus wat dat betreft, dat is het, uh, de begroting, laat ik het zomaar stellen... ...die wij hebben afgegeven uh, als gemeente Zandvoort. Als je nou gaat kijken naar de planschade... Eén interruptie, voorzitter. Nee. Als je gaat kijken naar de plantschade, daar heb ik u, uh, uh, uw collega gisteren uh, behoorlijk uh, over uitgelegd. Ook in het stuk staat dat wij een onderzoek hebben gedaan naar de mogelijke risico voor plantschade. Het is niet aannemelijk, en het is door, door een gerenommeerd bedrijf is het gedaan: het is niet aannemelijk dat er plantschade, dat er recht is op plantschade. Uh, u zegt uh, tegen, mij, tegen het college: van ja, hoe zit het dan in elkaar als er plantschade is? Hoe gaat het dan? Dan is dat een punt wat dan in de stuurgroep uh, wordt, wordt bepaald, hoe dat risico wordt afgedekt. Maar ik heb u ook gisteren meegegeven, Zandvoort zal bij zijn stelling blijven, wij gaan hier niet aan meebetalen. Dat standpunt blijft, ook in de toekomst zo. Dus wat dat betreft is er een financieel risico bij planschade voor de gemeente Zandvoort. Kan u daar kort en krachtig op zijn? Nee. Dan wil ik teruggaan naar de interruptie, maar dan moet u wel... Heel goed in de gaten houden dat het ook nee blijft, want er is natuurlijk ook al een planschade ingediend. Dat kan nog niet, nee, maar het is wel gebeurd. Weet al, Zandberg dat heeft dat wel het gehoord. Ja, nou, dan hoef je niet nee te zeggen, hier. maar het is wel gebeurd. De Natuurbrug is, wat heb ik gisteren ook uh, geprobeerd uit te leggen, een project wat al uh, een hele tijd uh, in deze regio speelt. In 2004 is daardoor uh, wethouder Temmers destijds. Een uh, eerste aanzet ertoe gegeven. Daar is zijn alle uh, karren zijn gaan lopen. In 2007, als ik het goed heb, is het bestemmingsplan Strand en Duin door u vastgesteld. Daar heeft u uh, uh, op het stuk waar de natuurbrug zou komen uh, uh, wijzigingsbevoegdheid van het college gegeven. Op een gegeven ogenblik zijn wij verder gaan rekenen, tenminste de, de provincie als opdrachtgever, en die is op een gegeven moment tot een conclusie gekomen. Het het plangebied wat door de gemeenteraad van Zandvoort is bestempeld als uitwerkingsbevoegdheid van het college... ...was niet dekkend voor de huidige natuurbrug. Dat is ook de reden waarom uh, de provincie Noord-Holland in 2011 een WABO-vergunning heeft ingediend. En daardoor zijn we nu in dit traject van een voorlopige verklaring van geen bedenking en een verklaring van geen bedenking. Nou, we zouden ook eventueel uh, uh, het traject kunnen aflopen van we stellen een nieuw bestemmingsplan vast... Zoals we dat bij het LDC hebben gedaan, maar in dit traject hebben we ervoor gekozen om uh, deze methodiek uit te kiezen. Dus de wapenvergunning is dus uh, een plan van de provincie Noord-Holland. Daarin staat waar de Natuurbrug komt te liggen. De, de Natuurbrug zelf komt op de openbare weg, de blinkert, weg te liggen. Dat is ook de reden waarom het college u vraagt om dat van de openbaarheid te onttrekken. Als u dat niet doet, dat is het andere agendapunt misschien, maar als u dat niet doet, dan. ...is er dus ook geen natuurbrug, want precies op dat plekje komt de natuurbrug te liggen. Um, in die wabenvergunning zijn dus een aantal zaken aangevraagd door de, uh, door de provincie. Daar zitten dus geen parkeerplaatsen bij. U heeft uh, gelijk, meneer Babits, dat u in januari 2011 heeft u de vraag gesteld aan het college. Zijn er wijzigingen in het beleid van PWN voor het loslaten van honden ik kan die vraag, zo heeft u de vraag gesteld als ik ga, uh, ga interpreteren hoe u die vraag stelt, ik had gedacht dat u had ge, gevraagd heeft dat consequenties, want wat uh, gisteren ook naar voren is gekomen van uh, bij meneer Drommel van hoe gaan de, of meneer uh, Bouwberg-Wilson geloof ik dat het was die zei van heeft het dan geen invloed dan, want de herten die kunnen dan uh, uh, over het hek uh, over het ek, over, over, de, over de brug komen en uh, dat, dat kan dan met zich elkaar, elkaar verbengen nou, in, die in dat kader dacht ik dat u die vraag hebt gesteld. Maar dat is voor mij gissen. Dus wat dat betreft zeg ik, heb ik toen al gezegd van nee. PWN gaat het beleid niet veranderen. Dus dat u nu zegt van ja, uh, uh, dat hadden wij gezegd vanwege het feit dat daar parkeerplaatsen hebben aangelegd. Ja, ik, ik snap wel dat u die link misschien destijds zo heeft gemaakt. Maar dat is dan niet zo overgekomen bij het college. Um, het college heeft als uh, uh, stelling van... Um, dit is een project van de provincie en als je binnen het plangebied gaat kijken dan is het een project van de provincie en daar gaan wij niet als college of als gemeente Zandvoort gaan we daar interveneren en daar oplossingen voor verzinnen. Um, we hebben natuurlijk wel aan uh, de provincie gevraagd en die heeft gezegd van ja wij zien dat niet want dat betekent ook dat wij een nieuwe uh, omgevingsvergunning moeten aanvragen met alle uh, zaken van dien en dat geeft weer vertraging. ...voor de EFRO-subsidie moet de brug er voor eind 2013 staan. Dus dat is de, de reden waarom wij uh, de provincie heeft gezegd... ...het past er niet in, want dan moet wilt een nieuw... een korte verdeling. Verdrijf... Nee, ja, ...niet omdat de wethouder niet zijn werk goed doet... ...maar op wat voor avond zit ik hier nou? Zit ik hier op een debatavond of een informatieavond? En ik, ik, ik, ik wil echt weglopen, want ik ben er klaar mee. We hebben hier heel vaak over gehad en het gebeurt... ...de heer Babers doet het elke keer... En er zijn altijd anderen die boos worden erom. Nou, maar nou word ik hier echt een keer boos. Dan u het gewoon informatie te vragen. En de wethouder is zo vriendelijk om dat te beantwoorden. Sorry, dat mag ik ook reengeven. Meneer Baberts. Ja. Kijk, het is niet mijn uh, bedoeling om mensen boos te maken. Het is, uh, ik wil gewoon even duidelijk maken dat iets waarvoor, waar, wat ons gisteren is uitgelegd. Um, dat we daar nog steeds onze bedenkingen bij hebben. Dat is, ja, sorry, maar dan kan, dan kan de wethouder inderdaad nu nog een keer uitleggen. En het kan gisteren heel goed uitgelegd zijn. Maar nog steeds geef ik even aan, met daarbij, omdat dit, omdat dit bad is en omdat dit, dit ook op de radio komt. geef ik toch aan, van nou, dit is het, het verhaal uh, wat er gisteren is genoemd. En daar hebben wij onze bedenkingen bij. Klaar? Ja. Dit verandert niet. Dus we Daarmee hebben gewoon bedenkingen. Is dit rondje beëindigd? En uh, wethouder, ik krijg vanuit de raad terug. Uh, dat u het wellicht bondiger mag doen. Oh, dan ga ik uh, naar het uh, belangrijkste punt waar meneer Deffel ja. aan het begin uh, over begint. Uh, kijk, als u het, tegen het college gaat zeggen van. ga buiten het plangebied naar de oplossing zoeken en kom naar ons terug uh, met de consequenties. Nee, voorzitter, dat, ik heb iets anders gezegd. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Ja, maar daarom, uh, ik, ik heb al begrepen: tot interpretaties en, en letterlijk iets overdragen, dat duidt eigenlijk al tot vergissingen. Dus ik ga het nog eens een keertje lezen. En, ik geef u alle vrijheid te reageren. Ik ga die helemaal voorlezen hoor. Kortom de... <lacht> Kortom, de VVD zou graag zien dat alle creativiteit van het apparaat ingezet wordt... om wel een parkeerlocatie te bekrijgen... en de creativiteit niet aangemend wordt om juist die te weren. Graag zagen wij uw betrokkenheid hierin terug. Dit zou latente groene gedachten stimuleren in plaats van weerstanden aanwakkeren... en een polarisatie doen groeien. Dus waar u het ook vindt... in de nabijheid van het talud of hek of wat dan ook... maar waar u het ook vindt, daar hebben wij alle vertrouwen in... maar vindt het! Dank u wel meneer Drommel. Wethouder de Sandberg heeft het woord. Ik ben, ik ben in ieder geval blij dat u, dat, u, dat, u, dat u veel vertrouwen in mij heeft. Ik, ik wil bij deze wil ik toezeggen... Dat ik naar een oplossing uh, ga, ga zoeken. Alleen wat ik u wel wil teruggeven. Uh, dit heeft wel consequenties voor de beleidsagenda. Dus uh, wij, wij zitten op dit ogen. Dit is misschien de eerste keer dat ik dit terug ga geven, Maar wij zitten in een strak jasje qua college. We hebben genoeg werk. Uh, als ik de, deze opdracht erbij ga nemen. Wil ik u vast teruggeven. Het heeft consequenties voor de beleidsagenda. Ik ga u helpen. Ik sta elke zaterdag en zondag tegen uw beschikking. Met de Sandbergen, andere punten nog? Wat mij betreft was het dat, want uh, ik, ik, ik wil met alle liefde uh, naar een oplossing zoeken... ...en uh, denken in oplossingen en niet in problemen. En uh, dat heeft u mij gisteren ook horen vertellen bij het uh, louis davonds Tweede ronde. Bij interruptie, uh, voorzitter. Meneer Simons. Even nog naar de wethouder. Ik heb een opmerking van meneer Bluis gehoord. En ik, dat leek mij, en dat klonk in mijn oren als een heel goed uh, alternatief. Ik kan me voorstellen dat bij het uh, tracé zelf... ...wat aangelegd wordt, dat je daar niet zomaar even parkeerplaatsen gaat, uh, gaat aanleggen... ...want het is een stuk natuur en dat moet je dan niet verwarren met uh, parkeren en, en honden die daar uh, gaan lopen. Maar het alternatief was, uh, vlak in de buurt, bij het heem, en daar heb ik eigenlijk geen reactie op gehoord. Dat klopt. En, en wat, ik, wat ik eigenlijk wilde horen dan is, is dat een van de mogelijkheden die die wethouder ook gaat meenemen. Nee, want ik heb de wethouder namelijk iets breders horen toezeggen. En daar zit dit in. En ik ken deze wethouder ook als iemand die de raad goed verstaat en goed heeft geluisterd. Dus gelet op de tijddruk eh, geef ik de wethouder niet het woord. Kruisveldjes worden meegenomen, begrijp ik. Dat heb ik de wethouder horen zeggen, dat hij daar creatief wat, wat wat in het naar gaat kijken. Maar we hebben we wel een probleem, want CDA zet daar altijd zijn verkiezingsborden neer, dus daar moeten we dan een andere locatie voor zetten. U weet nu wat de VVD-borden komen. <lacht> hey, dames en heren, ik wil graag dat het serieus uh, blijft. We zijn in tweede termijn debat. Meneer Taters had in eerste termijn even gewacht op het antwoord. Meneer Taters, uh, wilde, u, wilde u het woord of niet? Gezien ook alle. Dit is meneer uh, voor thuis. Meneer Drommel, gevoelens die ontstaan. Overwegen wij ook nog iets te doen. Niet slechts wellicht een amendement, maar wat heeft u nu? Ik introduceer u. <laughs> meneer Drommel. Uh, meneer Tatus. Ja, voorz voorzitter, uh, ik denk dat alle argumenten zo'n beetje uitgewisseld zijn en... Uh... We weten allemaal waarom we, eh, althans velen van ons, belang aan hechten om daar parkeerruimte te realiseren, te doen realiseren bij de natuurbrug. Of het nou voor een hond is, voor een rollator, voor een kinderbuggy of wat dan ook. Ik denk toch dat het van belang is om eh, de bezoekers die er nu komen te faciliteren. Ook in een later stadium als die natuurbrug gebouwd is. Eh, wij komen dus op voor... En dat als gemeente denk ik voor onze inwoners. Maar dat zijn ook de inwoners van de provincie. Dus ik denk dat ook de provincie er belang bij heeft. Dat als daar een, een natuurbrug gerealiseerd wordt... dat die dan weliswaar dat die geoptimaliseerd wordt. Dat iedereen... Als je dan toch iets bouwt, bouw dan iets goeds. Zet er iets goeds neer dat iedereen daar tevreden over kan zijn. En eh, dat is dan ook de reden en dat is ook in de lijn van het, het, het betoog van de heer Drommel. Dat is dan ook de reden dat we een motie hebben gemaakt eh, om ook de wethouder te ondersteunen en wat meer hou vast te geven en het te kanaliseren. En ik zal hem even voorlezen. Overwegende, dat de voorlopige verklaring van geen bedenkingen reeds is verstrekt dat tans is gebleken dat er waarschijnlijk onvoldoende met de gebruikers van het onderhaven stuk duingebied over hun noden is gecommuniceerd. Dat er in het voorstel derhalve onvoldoende met de gebruikers is rekening gehouden. Dat de gemeente Zandvoort het provinciale belang onderkent. Dat de gemeente Zandvoort vooral de belangen van de eigen inwoners behartigt. Dat een inventieve landschapsarchitect een oplossing moet kunnen vinden die tot tevredenheid leidt van alle partijen verzoekt het college in overleg te treden met de provincie om met een ontwerp te komen waarbij er parkeerplaatsen voor bezoekers van de natuurbrug en het noordelijk duingebied wordt gerealiseerd en gaan over tot de orde van de dag. Voorzitter, dat wil ik graag inbrengen en straks de stemming aanbieden. Dank u wel meneer Tatus. Overweegt het, de vvd voorzitter u mij toestaat, russel het oordeel van de wethouder nog over de motie te vragen? Voor, voorzitter, de uitspraak van de wethouder was al aardig in de lijn van deze motie. Maar ik denk ter ondersteuning van de wethouder dat het evengoed belangrijk is om dit aan te nemen als, als raad. Dus ik, ik verwacht niet anders dat de wethouder zal pogen. Maar ik wil niet straks geconfronteerd worden met een rekening. Want ik denk namelijk dat het bij het totaalontwerp hoort. En dat het ook voor kosten van de provincie gerealiseerd zou moeten worden. Het is ook hun belang. Meneer Woudewijs, mag ik dan om een reactie van de vethouder vragen? Over de motie, voorzitter. Wens <laughs> uh, één uur nog een aanvullende, verduidelijkende vraag over de motie, mevrouw Van der Veld? Oh, een aanvulling, geen vraag. Uh, eigenlijk komt dit natuurlijk de beleidsagenda ook ten goede. Iemand anders? Wethouder Sandbergen? Ehm. Um... Ik, ik, ik, ik waardeer uw motie meneer Tatis, en uh, absoluut. Um, ik denk alleen uh, als ik uh, mijn gesprekken van de afgelopen twee jaar met de provincie ga beluisteren, is uh, dat ik het vermoeden heb dat zij tegen de gemeente Zandvoort zullen zeggen, um, wij hebben daar geen geld voor. Um, dat is mijn vermoeden, ik heb het niet zwart of wit, maar als ik naar de licht van de discussie ga kijken, uh, vermoed ik wel dat de provincie dat gaat zeggen, dat wil ik u wel teruggeven bij deze alvast. Hoeft er nog aan aanvullend debat, meneer Babits? Ja, ja, want ik heb toch nog weinig uh, teruggehoord op mijn vraag of sommige raadsleden uh, niet bang zijn dat ze zich toch met een rekening geconfronteerd zien achteraf. Omdat, uh, omdat als er bijvoorbeeld een uh, planschade wordt ingediend, dat er wel doorgegeven wordt aan de stuurgroep. Maar dat, het, uh, ja, dat we eigenlijk nu nog niet weten waar dat uh, ...waar het bedrag terecht zou kunnen komen... ...of moeten komen. Wenst een uur daar... ...op te reageren. Nee? Oké, okay. nou dan ben ik de enige... ...met die uh, aarzeling. Okay. Nee. Perfect. Andere punten nog... ...voor het debat? Nee? Dan is daarmee... ...agenda punt 4 afgerond. Ik kijk naar de klok... En u ziet dat wij vijf voor half tien bijna zijn. Dat betekent dat de tijd iets gaat dringen en ik verzoek u daarmee rekening te houden. We gaan naar agenda punt vijf. Onttrekking aan de openbaarheid blinkert weg. Wens u daarover nog het debat te voeren? Gelet op het vorige onderwerp. Meneer Drommel. Ik wou zeggen dat datgene wat betrekking heeft op dit punt, bij het vorige punt behandeld is. Ja. Maar dat... Wat mij betreft. Ja. Goed. Iemand anders? Goed meneer Dan is... Daarmee het debat voldoende geweest op dit onderdeel. Dank u meneer Drommel. Dan gaan we naar agenda punt 6. En dat is het initiatief raadsvoorstel van het CDA. Aanpassing faciliteiten blauwe tram. Meneer De Rode. U mag de spits afbreken. Ja dank u wel voorzitter. Naar de eerste plaats. Dank eigenlijk voor gisteren. Voor het meedenken. Aan het initiatiefvoorstel Om het toch scherper te krijgen. Om toch wat aanbevelingen vanuit... ...de raad informatie ervoor... zorgt voor te zorgen dat we... ...voor de verenigingen, het sociale... ...gebeuren in Zandvoort... Nou ja, een, go ...een goede ruimte krijgen... ...en dat we een, een optimale ruimte krijgen... ...wat op dit moment een suboptimale ruimte is. Um, daarna heb ik uh, goed geluisterd naar mijn collega's... ...van nou, wat moet er nou in? Nou, het bedrag... ...was uh, een veel voorkomend... Uh, ...vraag vanuit... ...de informatieraad. Uh, ik, ik heb daar een... een, een met behulp van de Griffier een andere zin voor um, gemaakt. En ik zal het hele raadsbesluit wat uh, gewijzigd is, naar aanleiding van de uh, raadinformatie uh, heb ik het besluit gewijzigd. Is dat even handig, voorzitter, om dat nu even voor te lezen? Wij zijn er um, de wijzigingen. Um, nou ik heb uh, na, na het overleg nog voor de zomer de gemeenteraad te informeren over de uitwerking van de herschikking van de gebruikersruimte in de blauwe tram. En de raad de gelegenheid te geven deze te bespreken. De raad tegelijkertijd een voorstel te doen over de kosten en de dekking van de herschikking. Er zorg voor te dragen dat zo snel mogelijk huurovereenkomsten en huurcontracten voor de gebruikers worden opgesteld. En aan de raad te rapporteren over de tot standkomingprocedure van de inrichting en het gebruik van het gebouw. Dat is van wat we gisteren... Uh, besproken is met elkaar. En uh, nou, dat is uh, in mijn eerste inleiding even, voorzitter. Dank u wel. Meneer Paap. Ja, dank u, uh, voorzitter. Ja, sociale ontwoord je hebt toch liever dat er een, uh, een groot onderzoek gestart gaat worden. Luister, hè, want een herschikking is meer een, een verhuizing van en naar. Zo zie ik dat meer een herschikking. Hè? Het is niet echt uh, een onderzoek naar. Een eh, nou, onderzoek uh, naar de etage. toilet. Nee, hersch herschikking is iets verzetten. Iets daarheen, iets daarheen. Dat is schrikken. Ik heb gisteren uitgelegd nou. wat de intentie is van de herschikking. Maar, ja, nee, maar goed. 40.000 euro. Maar het begint. Nee nee. nee, nee. Oh, die... Dat is eruit. Dat is er niet is Oh, dat is niet nieuwe. Oh, ik zat het te lezen, dus ik verstond hem niet helemaal. <grijpsen> ja. Meneer Kramer moet altijd iemand uitlachen, dat ben ik wel gewend meneer Kramer van u. Want u lacht zo iedereen uit. Meneer Paap. Dank u wel voor het uitlachen. Nou, ik heb u niet uitgelachen meneer Paap. En waarom lacht u dan? Oh, ja. Ik stel voor dat we ons op de inhoud concentreren. Ja, voorzien, uh, Nee. Kijk, je zit geval... Ja, nou, en ik vind het loggen van u niet steeds leuk. Geen van beiden heeft het woord. Meneer Paap, u bent op de inhoud bezig van het voorstel Blauwe Tram. En u heeft het woord. Uh, voorzitter, ik vroeg om een schorsing. Hoe lang wilt u een schorsing, meneer Kram? Vijf minuten, graag met meneer Paap. Een schorsing, vijf minuten. Zo. Zo, we schorsen vijf minuten op. Ja, ik zeg... Omdat we gaan bekvechten. Ja, het wordt een lange vergadering, hoor. Ja, ja, nee, ma hij mag niet uitgelachen worden. Waarom mag het niet? Nee, nou ja, dat vind hij heel vervelend. En dan gaan ze samen even praten. Ja, ik denk het wel. Even kopje koffie drinken. Ja, even uitpraten. Nou ja, eh, vijf minuten schorsen. Even ja. terugkijken naar wat we hebben gehad. Ja, dat is misschien wel zo verstandig. Ik vond het toch opmerkelijk, en ik had het voorspeld... ...dat die hele natuurbrug van miljoenen... Uh, betaald door de provincie, onder andere niet door de gemeente Zandvoort dat er dan zo'n klein akkefietje bij komt als een parkeerplaats voor vijf auto's die er niet de hele dag staan maar zo af en toe is ja. morgens een paar en smiddags, misschien s'avonds nog een paar en dat die niet bereid zijn om uh, die paar honderd meter te lopen van het pannenkoekhuis naar die, zeg maar de blinkend weg om die... een hondje uit te laten Nou ja, het, het is natuurlijk de wereld om ons heen veranderd er komt een natuurbrug je kan van de gemeente vragen of ze creatief willen zijn en oplossingen zoeken. Je kan ook de mensen die de honden hebben vragen, wees eens creatief en zoek eens een andere plek. Ja, ga naar Nieuw-Noord en zet daar bij de Keesomstraat neer. En dan kan je een tunneltje onder en dan kan je het visserspad lopen met je hond. Je kan achter de Keesomstraat de duin in met je hond. Je kan de Zuidduinen in met je hond. Ik heb het gevoel dat dit meer betreft mensen uit Aardenhout en Bloemendaal. Zeker. Die hier naartoe gaan en dat we daarvoor die vijf plaatsen moeten maken. Ja, zeker niet uit de dorpskern van Zandvoort. Zandvoort gaat er niet naartoe. Je, Pieter, het doet me zo denken aan iemand die had een vergunning om op het strand, om het strand te mogen bereiden. En wat deed hij? Die ging bij de post Noord met zijn auto naar beneden, opende het portier, liet zijn hond eruit, reed dan aan de post Zuid en zijn hond erachteraan, nam bij de post Zuid weer de hond binnen en vertrok weer. Ja. Oftewel, het is lekker makkelijk met je auto de hond uit te laten. Ja. Nou, ik zeg niet dat het zo is, maar het doet me er een beetje aan denken. Waarom? Als je een hond hebt, wandel toch met het beest. En er valt altijd wel een plekje te bedenken. Maar het is toch zielig dat je daar dan een half uur tot drie kwartier over discussieert. Ja, nou daar zit ik me eigenlijk een beetje op. Zonde van de tijd. We, we gaan naar de klok kijken. We hebben belangrijkere discussies te voeren. Ja. Lijkt mij doodzonde. Ja, jammer van de tijd. We gaan even naar de muziek. Dat je heeft geklonken, ik, de de ik ben benieuwd of in die korte tijd en, uh, in de kamer, uh, de Commissie uh, kop Elkaar de hand hebben gegeven en in die zin die onduidelijkheid is rechtgezet. En daar heb ik mijn waardering voor uitgesproken. Meneer Paap heeft het woord. Ze Op gelacht. het initiatief raadsvoorstel de Blauwe trap. Ja, dank u. Uh, net uh, naar de bw kamer ik kan ook ik hem even heel snel uh, doorgewezen, meneer de voorzitter. Ik was uh, toen. Uh, de heer De Roden voorlas, was aan het lezen. Dus ik heb de helft staan. Dus uh, ik kan hier uh, heel goed mee leven. Het is uh, echt uh, toch een uh, herschikking, ook een onderzoek verder. Dus uh, wij kunnen er heel goed mee leven. Moeten we moeten er alleen bij bedenken dat het allemaal goed gedaan gaat worden. Dat we later weer niet achter de feiten aanlopen. En, want we hebben uh, in 2006 de kaders voor het LSC uh, meegegeven. En ik vraag me af of de raad eigenlijk, dus wij, niet de fout hebben gemaakt om die kaders uh, goed in de gaten uh, uh, te houden. Het kan ook zo zijn dat het, uh, het school bij het college ligt. Is het half? Ja, zoiets. Hè, maar dat is uh, uh, ja, allemaal achteraf. Laten we gewoon naar voren kijken en zorgen dat het LDC echt multifunctioneel gaat worden. Goed bereikbaar enzovoort enzovoort. Dus alsjeblieft wethouder, kijk goed naar. Mevrouw Rietkerk, u wilde ook een debat. Ja, dank u voorzitter. Nou, ik ben ook erg blij met wat hier allemaal staat. We kunnen ons er helemaal in vinden. Maar ik wil nog even eraan herinneren aan de wethouder dat wij uh, uh, ook nog een aantal vragen gesteld hebben. Die nog niet beantwoord zijn. Uh, die wij ook graag binnen zeer korte termijn beantwoord willen hebben en een gedeelte ervan staat hierin opgenomen, maar er zijn nog een aantal andere vragen. Meneer baber Wilson. Ja voorzitter, ik sluit me daarbij aan, omdat ook wij van onze kant nogal wat vragen hebben gesteld die van ons, wat ons betreft van belang zijn om ook terug te kijken, terugkijken, te kunnen leren van wat er is gebeurd. En op het moment dat je dat kunt, dan kun je in de toekomst uh, uh, fouten vermijden. En daardoor is het nodig om te kijken, waardoor is het zo gebeurd zoals het is gebeurd? Wie staan verantwoordelijk voor? En hoe kun je dat in de toekomst, dus zoals gezegd, oplossen? Dank u wel, mevrouw Verheijen. Dank u, voorzitter. De wijzigingen zoals uh, de heer De Rode die zojuist heeft voorgedragen en zoals deze zojuist aan ons uh, zijn uitgereikt, zijn geheel in lijn met de opmerkingen die wij gisteravond ook uh, gemaakt hebben. Dus wij zullen instemmen met dit voorstel. Kijk even rond. Niemand? Verthouder? Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Uh, ook gezien de, de, de, de, de ik wil bijna zeggen discussie, maar het was meer een informatieuitwisseling. Uh, van gisteren uh, kan ik leven met uh, de um, initiatiefraad, dat was het voorstel van uh, de heer De Rode. Wat ik wel uh, Sociaal Zandvoort en uh, meneer bouwberg Wilson wil teruggeven. Als u graag een onderzoek wil, dan heeft u daar een instrument voor. Dat heet de rekenkamer. En als u wilt, kunt u daar een opdracht toe geven om dit te onderzoeken. Ik denk dat dit op een, op een heel ander gebied ligt dan waarop waar de, de rekenkamer uh, ziet. En bovendien is het zo, wij kunnen wel iets voorstellen aan de rekenkamer. Maar de rekenkamer beslist autonoom of ze daar wel of niet op ingaan. Dus... Meneer ik denk dat er wel wat, wat, wat, wat, wat opdrachten kunnen zijn naar de rekenkamer. En dat denk ik vooral aan... Je kan de vraag van hier leggen, maar je weet niet of ze het uit gaat voeren. Goed. Behoefte aan een debat verder? Nou, weet ik niet. Dit onderdeel, want u klinkt redelijk instemmend allemaal. Goed. Ik zal voor om het debat te beperken. Wij gaan door naar het volgende agendapunt, en dat is agendapunt 7, de bomenverordening 2012. Eén uur daar nog behoefte aan debat. Ik kijk rond. Meneer Taters. U gaat er een geen, boom over opzetten? Geen, uh, geen debat, uh, voorzitter, maar ik heb gisteren vragen gesteld. En uh, ik heb om vijf uur mijn uh, mail gecontroleerd en ik heb nog geen antwoord gekregen. Misschien dat de wethouder het alsnog kan zeggen. Jazeker. Um, de mail is volgens mij om ze, iets van half zes gestuurd. Ja. En daar stond het bij. Maar ik wil u wel even meegeven hoe dat uh, precies werkt. Um, de, de mate van straf, want u vroeg, kan er geen uh, boete uh, in de verordening uh, worden neergezet... ...om ook zo uh, een uh, wat uh, een werking van uit te laten gaan om uh, het kappen van bomen, het illegaal kappen van bomen tegen te gaan? Als ik uw vraag goed heb geïnterpreteerd gisteravond. Uh, dat kan niet. Uh, de economische delict, want het, kappen van boom is een, het illegaal kappen van een boom is een economisch delict. En daar is ook het wet economische delict voor... Uh, dus ik kan het niet in de verordening opnemen. Ik kan er wel naar verwijzen. En uh, dat is ook zo wettelijk bepa bepaald. Voorzitter, mag ik daar even een opmerking over Met maken? Er, uh, er staat uh, in de uitleg over artikel 15, uh, als ik dat uh, goed citeer, uh, dat er een privaatrechtelijke... Uh, invulling gegeven kan worden aan de sancties uh, is dat dan niet verstandig om dat tegelijkertijd wel te regelen want kan de afdeling handhaving hiermee uit de voeten want ik denk namelijk dat zoals de wethouder het nu zegt dat het een oeverloze oefer, discussie gaat worden en allerlei processen en het gaat juist om de eenvoud en dat de afdeling handhaving kan handhaven en dat de burger ook weet waar hij aan toe is, dat als er een overtreding gemaakt wordt, dat de burger ook weet wat de consequenties daar duidelijk van zijn en als daar bij een overtreding een verwijzing komt naar artikel zoveel van de WABO. En dat kan consequenties hebben met een bekeuring tot, of een boete tot 85.000 euro en alles. Dan is het, wordt het gauw in het lachwekkende getrokken. Het gaat gewoon om de efficiëntie en de afdeling handhaving. Die daar snel mee uit de voeten kan. Anders dan verwatert het zoals in het verleden zo va vaak het geval was. Met um, uh, Ik misschien... Af te vragen of u dat niet beter uh, kan. Uh, ja, als je kan dat een handhaafschuifer, meneer Sandberger. Ja. Nou, zal ik uh, als portefeuillehouder, meneer Tatus, uh, handhaving. Ja, dat doe ik nog een klein poosje. uw antwoord geven. Ja, uh, want u heeft helemaal gelijk. Waar wij naar moeten streven. is dat wij zorgen dat je. Uh, verordeningen krijgt en regels die adequaat kunnen worden gehandhaafd. en dat je ook snel. Als het gebeurt dat plekken bent. Nou is dat met een kappen van een boom iets lastiger. Dat gebeurt wel eens zonder dat we dat zien. Krijgen we achteraf de melding. Maar u, u zult in de, in de uitleg die op uw vraag is gesteld zien dat dat door de afdeling handhaving ook is uh, beantwoord. En die afdeling heeft er ook naar gekeken van hoe maak je dat effectief. Ik kan even niet plaatsen uw vraag of opmerking van dat dat privaatrechtelijk zou zijn. Daar heb ik ook helemaal geen beeld bij staat in de, de uitleg ja, nee, over artikel dat, 15. Dat heb ik precies, niet bedacht. Nee, Ik kan hem alleen niet plaatsen omdat ik die uitleg niet op een netvlies heb. Ik heb alleen wel gezien dat de beantwoording van die vraag. Daar kan ik me als portefeuillehouder ook in vinden. Nou dat zal ik niet verbazen. En dat heeft ook met uh, de ingewikkelde discussie soms te maken. Dat je als overheid treed je soms op als privaatrechtelijke partij. Maar veelal als publieke partij. En uh, uit mijn hoofd zeg ik dat het. Het recht in het algemeen zegt dat daar waar je kunt kiezen, je eerst de publieke taken voor moet laten gaan voordat je de privaatrechtelijke weg mag bewandelen. Daar ligt een nuance in. Dus de uitgangspunten die u zegt, die onderschrijft het college en dat is volgens mij ook leidend geweest voor de beantwoording. Ik eh, wil even letterlijk voorlezen wat hier staat. Op grond van artikel 15 ingestelde strafvervolging laat onverlet, dus dat is eh, in gevolge de WAPO en alles, laat onverlet de mogelijkheid voor het instellen door burgemeester en wethouders van een privaatrechtelijke vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bomen en houtopstand. En ik oh. denk, dat, ik denk dat, dat, eh, dat, dat dat vorm moet krijgen. Uh, voor, ja, ik, voordat je überhaupt met zo'n bomenverordening aan de gang gaat. Ik denk, ik denk wat hier wordt bedoeld is uh, dat de, de bomen in de openbare ruimte zijn eigendom van de gemeente. Omdat de ondergrond van ons is. En dat betekent als je inderdaad een monumentale boom hebt. Dat je praat over een fors bedrag aan schade. En die schade kunnen we dan verhalen. En dat is gebaseerd op de... Uh, het is feitelijk een... Uh, ja, ik ben in het oude recht opgevoed onrechtmatige daad. Maar dat is een toerekenbare... De kortkoming, denk ik. Nou, dat is feitelijk wat iemand doet want die zit met zijn handen aan spullen van een ander. Zo simpel is het. Dus dan kun je niet alleen strafrechtelijk of bestuurlijk optreden maar ook zeggen u heeft in onze omgeving die monumentale boom of andere boom vernield of kapot gemaakt en dus bent u schadeplichtig. En daar kan het gewone burgerlijk recht op toegepast worden. Dat is, dat is mij wel duidelijk, maar het lijkt me toch wel heel nuttig dat als uh, deze bomenverordening in werking treedt, dat er dan ook duidelijkheid is naar de burgers toe. En uh, nou ja, ik wil het ook weten, uh, wat, de, wat de consequenties zijn als je illegaal een boom hakt. Want ik, uh, dat moet gewoon heel concreet, okay. heel concreet moet dat zichtbaar zijn, denk ik. Ja, en die suggestie, maar dan, dan gaat de portefeuille, houden daar meer over, maar dat zou je wellicht met een folder of iets dergelijks kunnen doen. En naar aanleiding van uw vraag heb ik uh, ook vandaag uh, overleg gehad met zowel de uh, afdeling handhaving als de afdeling uh, uh, civiel techniek waar groenbeleid onder valt. En we zijn uh, na, ook naar aanleiding van uw vraag gaan we daar uh, uh, aandacht aan schenken en het ook op de website neerzetten en ook uh, zeer waarschijnlijk ook in de krant. Wat na de, uh, het aannemen van de bomenverordening wat nou precies de consequenties zijn van het illegaal kappen van de bomen. We, we houden een uh, vinger aan de pols. Dank u. Dank u wel. Meneer Simons. Ja voorzitter, nog een kleinigheid. Ik mis hier in dit uh, verband uh, meneer Arion van Poorten. Die kon ook uh, als je iets goedkeurt in de tekst iets uh, aanmerken van klopt het nou als we dat uh, goedkeuren. Dat is pagina 23, 26. Bovenaan, daar staat een woord wat ik in het Nederlands niet ken, dat is kappenen. Dat wil ik alleen even onder de aandacht brengen om dat aan te passen in, voordat we dat besluit nemen en dat woord niet kennen. Dank u wel voor het actief meelezen. Anderen nog... ...in deze ronde... ...weghouden nog behoefte aan een... Dan is de... ...debatronde... Voor ...wat betreft de bomenverordening 2012... ...beëindigd en ga ik over naar agenda... ...punt 18, dat is de sluiting. En dat doe ik nadat ik u heb verteld... ...dat de vergadering... ...besluitvorming om tien voor tien... ...gaat beginnen... Dus ik sluit deze vergadering. Dank u wel. Oké, okay, geslapte Pieter. Even ja. wachten of de straks lijnen weer open gaan, tien voor tien. Ja, de vorige keer was het geluid slecht vanuit het gemeentehuis. En slecht, het was er niet. Het was er helemaal niet. Nee. nee, ik heb begrepen dat de provider van de gemeente die het geluid moet doen ja. uit was gevallen voor de zoveelste keer. Ja, okay. En dat daardoor al het geluid uit het gemeentehuis ook weg was. Ja. Oh oké, okay. want ook mensen thuis op hun pc kunnen niet via internet dan nee, dit geluid nee. ontvangen. niemand heeft gescoord. Oh. Goed, nou ja, wat, uh, om tien voor tien gaan we verder over ja, zes tien. minuten. Ja, dan nou ja, uh, moeten we even afwachten. Ja, nou er is eigenlijk verder niks schokkends gebeurd hè, nadat we daarnet even hebben samengevat. Uh, geen debat over de Blinkertweg, want dat was al geweest in feite. Ja, met de hondjes. En daarnaast uh, het CDA-initiatiefvoorstel. Dat wordt breed gesteund. Het wordt breed gesteund. Uh, zei het, er is een, een wijziging gekomen. Het is nu, nu eerst onderzoeken ja. en dan kijken wat de kosten zijn. Ja, ja ze hadden voorgesteld 40.000 euro. Daar uh, red je het niet mee? Misschien, niet, misschien wel, maar niemand nee. weet het. Nee, als je de bibliotheek naar, de bibliotheek naar boven brengt, ja. dan krijg je een belasting op die vloer waar die niet op berekend is. ja. Zit er dat, zoveel dat betekent een heleboel kolommen plaatsen. Ja. Je moet boren door de vloer. Er zit verwarming in die vloer. Dat kost kapitalen. Ja. Dus, uh, maar even afwachten hoe ja. dat afloopt. Het, uh, ja. het, het zou wel wenselijk zijn als het serviceniveau van het oude gemeenschapshuis weer terugkomt in de blauwe tram. Ja. Want anders raak je toch het verenigings- en sociale leven in Zandvoort. En dat willen we toch allemaal niet. Nee. Dus, maar maar wacht aan, even. And, aan de andere kant moet je ook zeggen, die verenigingen zitten er altijd s'avonds, hè? Ja, meestal wel, ja. En de bibliotheek is s'avonds dicht, ja. op één avond na. Dan zou je een wat flexibelere ruimte moeten die je samen gebruikt. Die je overdag kan gebruiken en s'avonds kan ja. gebruiken. Nou ja, misschien is dat een van de creaties die je hieruit voortkomt. Ja. We wachten het af. We wachten het even af. En dan, uh, uh, nou ja, bomen kappen en dergelijke. Eigenlijk alleen maar het enige wat nou, men wil... Ik vind het ik vind terecht wat Wilfred Tatus ja, van de ja. VVD zegt. Als jij een boom kapt en handhaving kan er vervolgens alleen maar naar kijken en niets doen. Ja. Uh, dan ben je verkeerd bezig. Ja, nee, de, de consequenties van die daad moeten wel duidelijk. En dat schijnt ook zo te zijn. Ja. Kijk, het laatste voorbeeld van de burgemeester van in, uit de openbare ruimte een boom kappen. Ja, dat is natuurlijk helemaal uh, ja. uit hun boze. Maar ook op je eigen terrein uh, moet uh, dat toch consequenties hebben als je illegaal gedraagt. En voor de rest verwacht ik eigenlijk alleen maar straks hamerslagen. Ja, uh, ja. Uh, er zijn een aantal toezeggingen gedaan, met name over dat parkeerterreintje ja. bij de natuurbrug. Nou, ja. Of dat er ooit zal komen vraag ik me sterk af. Maar iedereen ja. is nu even stil en rustig. Ja, dus is... ik denk... Dat zometeen de besluitvorming heel snel gaat. Ik verwacht dat ook. Zullen we dan nog maar een muziekje draaien? Doen we. Tijd? Ja. Wat heb je, Pascal? Heb je iets leuks aan muziek? Uh, ik heb inderdaad wel wat leuks aan van R. Kelly nu momenteel uh, "Gotham City. Oké. Okay. Okay. in the sky, a city of justice, a city of love, a city of peace for every one of us, we all need it, can't live without it, a Gotham City, oh yeah, I'm sleeping awake because of How children are drowning in their tears. How we need a place where we can go. A land where everyone will have a hero. A city of justice. Yeah. A city of love. A city of peace for every one of us. Cause we all need it, yeah. can't live without it, a Gotham City, yeah, yeah, a city of justice, yeah, a city of love, ooh. a city of peace, for every one of us, cause we all need it, yeah. can't live without City there, there in the middle of stormy weather We won't stumble And we won't I know a place that of us shelter weer open van een ja. ZFM. Maar wat nog meer vreugde geeft, Pieter, en is dat ze in het raadhuis ook open zijn. Ja, de apparatuur werkt weer in het gemeentehuis. Daar ja. nou, moeten we toch blij mee zijn. Dat is een klein wonder. We gaan over naar de besluitvorming van de gemeenteraad. Don hebben zit tegenover me. Pascal bedient de knoppen. En nu hoort Pieter juist En we gaan ja. naar het laatste staartje van deze... Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Dames en heren. Dank u wel. Ik open de gemeenteraadvergadering besluit om een En ik meld dat afwezig zijn de heren Demmers en De Vries. Dan kom ik tot de loting. Nummer twaalf, en dan ga ik eens even kijken op de lijst, dat is meneer Stammers. Meneer Stammers, als er tot een hoofdelijke stemming komt, dan, alsjeblieft. Wij gaan naar agenda punt twee, het vaststellen van de agenda. Ik kijk even rond één uur opmerkingen daarover. Dat is niet het geval, dan is de agenda al dus vastgesteld. Agenda punt drie. Bij hand opsteken. Het raadsvoorstel Basisscenario's en Uitgangspunten Herstructurering Gemeente Zandvoort en Paswerk. Wie is voor dit raadsvoorstel bij hand opsteken graag? Ik constateer dat dat unaniem is voor zover aanwezig. Dank u wel. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan naar agenda punt 4. Definitieve verklaring van geen bedenkingen in zaken de natuurbrug zandvoort selaan in de debatvariant is aangekondigd door de VVD dat er een motie zal worden ingediend. Ik heb inmiddels de motie voor mij liggen. Als het goed is, is die aan u allen aangereikt. U wenst een korte leespauze, begrijp ik? Ja, nou dan. Zoals ik Kleine opmerking voorzitter. Het concept wat hier tussen haakjes staat, dat moet doorgesteld worden. Goed, wij zullen dat op het originele exemplaar doorhalen. Ik wil nog ja. even weten, uh, meneer Drommel gaf eerder aan dat bij dat andere punt, voor, volgende punt, dat u ook met iets zou komen. Of is dit het nu waar de VVD mee komt? Um, ik, het is wel flauw voor mij om te zeggen, van, ik wacht eerst de stemming af, maar dit is hetgene waar het mee komt en ik heb volste vertrouwen in de, uw inzicht. En ik hou nu even ongeveer een minuut stilte om u allen een leespauze te geven. Ja, wij, uh, wij duimen even muziek hè, voor dat minuutje. Voor die ene minuut. <laughs> ja. uh, die kunnen we zo aftellen. We hebben een leespauze. Want ze hebben ja. net een schorsing gehad. Ja. tijd gehad. Al ze alle tijd natuurlijk om te lezen. Maar ja. ja. Zinnige mensen lezen niet zo snel. Ja, in de basistijd tijd, hè. Lezen. Dat bedoel ik. <laughs> <laughs> dat, uh, nou ja. We moeten het maar even afwachten. Dan, uh, wat maar ik doen. denk dat alles gewoon een hamertiek wordt. Dus... Uh, ze willen op tijd naar huis toe, dat ze de tweede helft nog kunnen zien van Chelsea tegen Barcelona. Ja, ja. Er staan nog steeds 1-0 voor. Voorzitter, uh, mag ik een ja, vraag stellen? Mag ik genoeg is straks ja, in de We moeten nog wachten. Ik, dat mag meneer zo, maar nadat dat iedereen voldoende tijd heeft gehad om het te, te lezen. lezen en, en zover zijn we er, nog niet, volgens mij. Oh, Oké. Okay. Ik zie de meeste mensen inmiddels opkijken. Is er voldoende leespauze geweest? Dan gaan we uh, eerst de vragen ter verduidelijking. Of anderszins. Meneer Babagilsson. Nou, voorzitter, daar ging het namelijk om. Um, de VVD verzoekt het college in overleg te treden met de provincie om met een ontwerp te komen waarbij er parkeerplaatsen voor bezoekers van de natuurbrug in het noordelijk duingebied worden gerealiseerd. Met een ontwerp te komen. Um, voor wiens kosten zouden die ontwerpkosten dienen te zijn in de visie van de VVD? En wie zou het ontwerp moeten gaan uitvoeren en wie draagt daar de kosten van in de visie van de VVD? Meneer Paap, u had een aanvullende vraag nog. Ja, dank u voorzitter. Ja, er staat uh, dat het college overleg moet treden met de provincie om uh, te kijken welke mogelijkheden zijn. Stel je voor, hoe moet ik die motie zien als de uh, provincie nou zegt van uh, zoek het lekker zelf uit? We nemen de vraag mee. Wat, nou, ik wil graag die uh, ja, nee, Dommel nee, bedoelen. We dus zijn eerst het uh, rondje vragen aan inventariseren. dan gaat de VVD daarop antwoord geven. Dan stel ik mij voor dat de, por uh, de portefeuille aan de reageert en dan heeft u tot slot nog een kort rondje. Mevrouw Rietkerk, vragen ter verduidelijking? Ja, uh, dat de gemeente voor het provinciale belang onderkent. Ik snap niet wat dat te maken heeft met die parkeerplaats. Maar kunnen we het... Andere vragen nog ter verduidelijking aan de VVD? Dan heeft de VVD het woord. Meneer Taten. Voorzitter, om met het laatste te beginnen. De provincie die heeft een verzoek gedaan om die natuurbrug aan te leggen en medewerking van de gemeente. Nou, het feit dat wij daaraan meewerken, dan erkennen wij dus het belang van de provincie. Want als dat niet het geval zou zijn, dan hadden wij nee gezegd. Ik denk dat het zo simpel is. Dus wij erkennen het belang van de provincie. Die wil dat daar een natuurbrug aangelegd wordt. En daar, hebben wij, daar werken we aan mee. Dus uh, ik denk dat u dat, uh, dat zo moet lezen. En ik hoop dat dat, uh, dat antwoord duidelijk genoeg is. En uh, ja, verzoekt het college in overleg te treden met de provincie om met een ontwerp te komen. Dat is dan de bedoeling, Als ik, zoals ik het lees en wat uh, ook de bedoeling is om te lezen. Dat de provincie met een ontwerp komt. En dat zal dan ook betaald moeten worden door de provincie. En ik denk dus ook dat, uh, en dat staat uh, bij, de, de, de, de bij de overwegingen, uh, dat... Een inventieve landschapsarchitect met een oplossing moet komen, dus we verwachten dat uh, de provincie daar uh, zelf uh, het initiatief toe zal nemen om met een ontwerp te komen zodat uh, iedereen uh, tevreden zal zijn. Uh, ik, uh, wat was de vraag van de heer? Uh... Pape, me pape vraagt... huh? Goedie. Meneer Paap vraagt hoe die, meneer Tatars, hoe moet ik die motie ja. zien als de provincie zegt van uh, wij doen hier niet aan mee? We moeten ja, de motie dan zien. Ja, nou ja, we u dat het is geen amendement, het is een motie. En uh, wij willen daarmee uh, de wethouder ondersteunen. Dat, uh, en hoe meer raadsleden die motie steunen, hoe sterker de wethouder staat. Dat wij toch heel graag tegemoet willen komen aan de wensen van onze inwoners. En zoals ik al zei uh, in, in mijn inleiding, dat zijn ook de inwoners van de provincie. En ik denk toch dat de meerderheid de gebruikers van nu ook straks de gebruikers van straks willen zijn. En dat zijn dus bejaarde mensen die een hond uit willen laten enzovoort. En laten we nog geen discussie houden over of je nou 800 meter ergens je auto kan parkeren. Op dit moment kun je daar ter plekke uh, staan en de duinen ingaan. Nou, het zou heel gewend zijn en heel aangenaam zijn als dat straks ook het geval zou zijn. En laten we daar met z'n allen enige inspanning voor doen.